Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De site Wikileaks zegt het slachtoffer te zijn van een cyberaanval, waardoor de website is platgelegd. Wikileaks staat op het punt om documenten te onthullen over het diplomatieke verkeer tussen Washington en de Amerikaanse ambassades wereldwijd. In de stukken zouden beschuldigingen van corruptie staan over politici in Rusland, Afghanistan en andere Centraal-Aziatische landen. Wikileaks zou de documenten vanavond laat op de site willen publiceren. Als dat niet lukt gaat de publicatie in kranten in elk geval gewoon door, zegt de klokkenluider site. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de documenten mensenlevens in de VS en bevriende landen in gevaar brengen. Koningin Beatrix heeft in Amsterdam het De La Mar Theater geopend. Ze werd rondgeleid door Joop en Janine van den Ende, die acht jaar geleden het initiatief namen voor de herbouw van het nieuwe De La Mar Theater aan de Marnikstraat. De koningin onthulde beelden van Wim Sonneveld en Meri Dresselhuis... bij twee theaterzalen die naar hen zijn genoemd. Ze wonen de première bij van de musical La Cage au Fol. In Rio de Janeiro hebben leger en politie de sloppenwijk ingenomen... waar drugshandelaren zich schuil hielden. Ze weigerden zich over te geven, ook na het verstrijken van een ultimatum. Er wordt nog af en toe geschoten, maar de wijk is onder controle... zegt de Braziliaanse regering. Het is nog onduidelijk hoeveel drugsdealers zijn opgepakt... In de Sloppenwijk hielden zich er ruim 500 schuil. De antidrugsoperatie is onderdeel van een campagne van de autoriteiten om Rio veiliger te maken... voor het WK voetbal van 2014 en de Olympische Spelen van 2016. Bij het paracentrum van Vliegveld Teugen bij Apeldoorn is een parachutist om het leven gekomen. Zijn parachute ging niet open, waarna hij te platter viel. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog. Minima vannacht rond min 7 in het oosten en min 3 aan de kust. Morgen bijna overal sneeuw. Temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Rosendaal van Radio CFM Zandvoort en ik ben onderweg voor mijn programma Bijzonder Zandvoort naar de handhaving. en daar heb ik een gesprek met Willem van Raan.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 Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau maar, Heinrich, daar is dat meer. Ik war hier vroeger, maar met geweer. Es ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch das Trass mit deutsches Bier. Als Lebensantwort. an das Bier. Sieht wieder schön aus hier. Armin, hier, Sie da! Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania! Oh, Mann, ja. ja, das kann ich Ihnen mal well einfach quick sagen. Dan gaan ze daar de trap hef, en dan slaan ze links hem, dan laven ze je recht dan laven ze je er bovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de wie wie vroeger. Ja, Je kunnen weer aanvangen, wens je voelen. Dan je ze je wel van tevoren even afklingelen. Ja. Bidden? Ja, afbellen, uh, opbullen, ja. uh, opballen. Ach, ja, telefonieren, meiden ze? Ja, telefoneren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. Ja. Ja. Ach, zo ja, maar wees voorzicht. ja, ja. Es gaat weer los. Zou so, je denken? Ze zitten nog zo so muur van de vorige keer. Nee, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Quas. Kwaas. Was Wat heet kwaas? Nou, äh, besch, was, bos.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 En de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op. Dat zijn boa's, dus buitengewoon opsporingsambtenaren. En die maken het proces van En dat wordt opgestuurd naar de justitie. En de bestuursrechtelijk wordt het namens, doet de IJmond namens de gemeente Zandvoort.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 The ear of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms and and you follow to your sense of which direction.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 Vaak is het zo dat we het afdoen met een, een waarschuwing. Als we die persoon toch die kennen en dat er een eerste overtreding is, dan uh, is het een uh, eerste waarschuwing, officiële waarschuwing. Mochten we hem nog een keer zien gebeuren, dan uh, gaan we straks optreden. Dat betekent dat hij bekeuring krijgt. Wil je zet je auto uh, even snel ergens neer, want eigenlijk niet mag je rente richting uh, de winkel. En ach ja hoor, er staat er weer een, de ambtenaar die uh, dat doen mag.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 Done it all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 Uh, ook door uh, justitie worden opleidingen gegeven die we allemaal volgen. En, uh, dus het is ligt er al uh, wat voor soort bol je bent, maar wij hebben ook uh, milieuboa's. Die hebben een hogere opleiding. Uh, die, die volgen ook uh, milieuwetten, handhaving en toepassing van de milieuwetten. Uh, dat zijn ook uh, milieu-inspecteurs. En, en daarbij hebben we ook uh, bouwinspecteurs.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 Ik kan me zeker dat het je geld gaat kosten. Dat is nog steeds in Nederland. Oh, het gaat geld kosten. Nou, we doen het maar niet. Absoluut. Daarbij heeft het ook, eens, en dat is een hele uh, gunstige bijkomstigheid, uh, dat uh, bikers, uh, als we dat vergelijken met andere gemeentes, dat het ziekteverzuim van het personeel drastisch naar beneden gaat. Het, het is nogal gezond. En uh, wat dat betreft uh, zullen ze binnenkort in de gemeente gaan zien. Ik oh.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 Uh, nou, ik doe het uh, werk al, al uh, vele jaren. Ik, uh, nou ja, in Amsterdam, in mijn ogen, als je uh, Amsterdam al vele jaren als handhaver hebt gewerkt, en je kan je daar staande houden, dan uh, is dat al, uh, al heel wijk. Want in Amsterdam kan je behoorlijk veel met agressie te maken. Maar het, het vergt natuurlijk ook wel wat competenties van een handhaver. Uh, hoe sta je mensen te woord?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 Ja, dat is gebeurd. Een uh, collega van ons die is uh, uh, mishandeld en uh, dat, dat komt voor. En, uh, ja, als handhaver dan, uh, moet je daar altijd op voorbedacht uh, ja, zijn. Maar ja, je hebt het niet altijd in de hand. Je weet nooit hoe een mens reageert. Het, uh, als, als we ergens aanbellen, je weet nooit wat er achter de deur staat. En ook als je iemand, uh, ook al benadert, heel rustig, ja en nogmaals soms heb je die te hand. Een, een mens kan opeens omslaan en dan uh, ja, en dan is het uh, toch zaak om te proberen zo rustig mogelijk te blijven. Uh, bij ons is het zo, veiligheid staat voorop, voor ons, veiligheid nummer 1, trek je terug en roep uh, assistentie van de, van de politie. Wat is er gebeurd toen dat die meneer of mevrouw gewond raakte?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 En uh, we proberen zoveel zo mogelijk, en zo goed mogelijk, uh, aanwezig te zijn. En daar is er ook Rooster ook op afgestemd. Hoe gaat de handhaving precies bij grote evenementen? Neem maar een overall masters op het circuit, of een enorme jaarmarkt, of dat soort uh, activiteiten. Hoe gaat dat dan precies, de planning? Nou, uh, ik zit zelf in een evenementencommissie en daar hebben we regelmatig contact met elkaar.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 parkeercontroleur eh, toezicht hield op parkeervergunningen en ging controleren, dan deed hij dat. Nu is het zo, als je praat over integrale handhavens, dat eh, een voormalig parkeercontroleur eh, als hij aan het controleren is op parkeren, en hij ziet andere overtreding, dan kan hij die ook meteen oppakken. Daar is hij nu voor opgeleid. Eh, daarom vraagt het nu ook iets meer van een handhaven. Eh, wij, hebben, wij zijn van mening dat eh,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 bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Meneer van Raan, hoe gaat de samenwerking met de politie precies? Nou, dus samen met de politie is uh, dat ervaar ik als uh, heel plezierig. U uh, moeten samen samenwerking zien, uh, vooral met uh, horecadiensten. Uh, ook wij draaien uh, horecadiensten en uh, letten uh, ja, op allerlei zaken, uh, terrassen,